Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS heeft het zogenoemde cartel de los soles bestempeld als terroristische organisatie. Aan het hoofd van het cartel staat volgens de Amerikanen de Venezolaanse president Maduro. Daarvoor is geen bewijs en bovendien is het de vraag of het cartel van de zonne wel bestaat. De naam verwees in de jaren 90 naar de zonvormige insignes van hoge militairen in Venezuela... die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, wil niet dat burgemeester Van Merienboer van Terneuzen zijn ontslag indient. De burgemeester heeft zich lang ingezet voor de komst van een asielzoekerscentrum in Terneuzen. Kort geleden keerde de raad en vier van de vijf wethouders zich toch tegen het plan. Van Merienboer schrijft dat hij geen vertrouwen meer heeft in een goede samenwerking. De commissaris van de Koning de Jonge wil met de gemeenteraad in gesprek voor de burgemeester verder stappen neemt. Na de sabotage op het spoor in Polen is een derde verdachte opgepakt. Ruim een week geleden raakte het spoor van Warschau richting Oekraïne zwaar beschadigd door een ontploffing. De opgepakte man is volgens Poolse aanklagers een man uit Oekraïne... net als de andere twee die naar Belarus zouden zijn gevlucht. Hij zou hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Volgens Polen werkten de drie in opdracht van Rusland. Ajax heeft bij Jordi Kruijf gepolst of hij interesse heeft om technisch directeur te worden...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 Ja, yeah, we zijn er weer. <laughs> Even zelf een selfie maken, maar dat uh, ging niet helemaal goed. Welkom terug bij het tweede uur Play It Loud Underground. Ben van Rode, die is nog niet op zijn plekje. Jawel. En uh, oh, nog steeds in de studio van yeah. de. Wel in de microfoon. Ja, ja. Chaos, <laughs> chaos. Heerlijk. Chaos, wat een lekkere chaos-naam. Heerlijk, heerlijk. heerlijk, ja, heerlijk. <laughs> die hoorde... 1349, 1349, hoe je het wil uitspreken in het ja. Noorse, uh, laat ik het achterwege met True Eyes of Stone. Yeah. We spelen ook op December Darkness. Kijk, met nou, ja. de up Ja, absoluut. Ja, ja dat is eigenlijk alleen maar. Uh, is het is een één dag, ja. twee dagen Je kan eigenlijk niet pissen, zo erg is het. Je wilt niks missen. Maar is het één dag of twee, twee. dagen? Twee dagen. Oh, nice. Ja. En je gaat ook naar beide dagen. Uiteraard. Uiteraard. Ja, gelukkig ja. wel, want ze hebben Hilt alweer naar de andere dag gedaan. En dan denk ik, oh, dacht, oh dus uh, dan heb je eerst Hilt, dan Alphahanna. En oh, jezus. Uh. Wat een, Tijd te komen. Ja. Ja, ja, inderdaad. Absoluut. Maar dan gaan in ieder geval alle de, ja, de bandleden die je geïnterviewd hebt een beetje wel uh, ontmoeten. Ook. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Al lachen. Ja. En eentje die het beloofd hebt. Die ga ik ja. nog even aan zijn... Uh, ja, even aan zijn dan voelen. Uh, we ja. Ja. Dan heb ik weer iemand anders, die hebt het ook weer beloofd. Oh. Maar daar ga ik nog niks over zeggen. Dat is een verrassing uh, voor het nieuwe jaar. Voor deze ik summer. hoop december. Ik hoop het ook. Ja, om, straks uh, is dus het weer niet maar. zo, dus uh, nee. ik zeg maar niks. Uh, Sanne heb je wat? Die komt tenminste. Ja, ja, die precies, is er gewoon. Hij ja, ja, was in de gewoon. buurt, hè? Ja, ja dat, <laughs> dat is dat viel toch wel. Met de laatste songs dus voor. ja. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> We zitten hier inderdaad nog steeds met. Uh, met Sander. Met Sander. Gezellig. Mijn naam is Ben Dat trouwens. Marcel ja, van ja, het Ik Welkom bij Twee Haken. Ja, Welkom terug. Ja. ja, we waren nog niet bij de microfoon toen je alles al Nee, dat was even te laat. <laughs> je was te laat. En we waren te druk bezig met een goede selfie maken. Precies. Lijker. We hebben we nog een echt hoop echt nummers te draaien. Ja, geen tijd te verliezen. Ik denk niet naar het rennen, maar nee, we gaan rennen. Denk er ook zien. niet. Nee. Uh, snel maar naar de volgende, denk nee, dat ik. Dat Lijkt me een goed plan. Zorgen, meer. Oh, Koken. Uh. Speelt ook op die Speelt Roos. Ja, dit is special vanavond. Nou, gaan we hem instarten? Welke had je gekozen? meer meer meer meer als je muur muur muur weet ik het muur <laughs> muur Taken met muur ja yeah. ik denk dat je het zo uitspreekt wat je net hoorde ja ja, ja, ja, denk ja. Ik. Ah, met een oude met een, een oude oh, ja uh, vader skut daarvoor hoorde je talk hè, met uh, muur uh, we zitten hier nog steeds met sander pietersen van mirko's kogel ja yeah. ja yeah. en we ja, willen nog, nog meer weten ja, ja brand me los wat wil je weten wat willen we weten uh, ja je hebt de kliniek door heb je al uh, ja, ja ja ja heb je al uitgelegd net ja. Er staan, nog, er staan drie nummers op, we gaan er straks nog één draaien. Ja, oh, ja, ja ik wil wel toelichten een beetje, zeg maar, uh, nou ja, er staan uh, inderdaad drie nummers. Maar het uh, zijn ook drie verschillende thema's eigenlijk. Ik hou er niet van om eigenlijk zeg maar, constant dezelfde shit te herhalen. Mm, we zeggen, nee. weet je wel, uh, kijk, ik kan wel schrijven uh, alles over Satan en hoe. Uh, Hoeveel kerken je moet platbranden? Dat <laughs> is shit, weet je wel. Ja, weet je wel. Nog heel vaak gedaan. Nog ja. gezegd en gedaan, ja, weet je, je wel. Je, dat was voor mij op een gegeven moment eigenlijk ook wel misschien wel grappig om te zeggen: op een gegeven moment ook wel een beetje zo'n reden. dat ik op een gegeven moment ook een beetje stopte met house of Kairos. Ik dacht echt van: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Je, met die gasten. Ja, die stonden er ook niet zo in, weet je wel. En ik had iets van, nou, ja, weet je. Ik zeg gewoon nadat ik mijn punt mee. Niet lekker, ja. ja maar Eigen, dit ja. is gewoon een heel ander ding. Weet je, ik heb eigenlijk. Uh, ja, is, ik maak het allemaal zelf. Weet je, of ik schrijft de muziek zelf. Weet, ja. weet je wel. Weet je, het is ook wel een soort art artistieke vrijheid. die ik natuurlijk uh, nu ook wel heb. Weet je wel. Uh, weet je ook, ik, ik, ik maak die nummers. Ik stuur ze naar de Stefan. En die bast ze in. en die stuurt het weer terug. Weet je wel. zo ja. ging het eigenlijk. We hebben elkaar geen eens echt gezien. Nee. Weet je, dat was echt ja, waar. Ik gewoon he? thuis nee. en ik. Uh, weet je, dat dus was Zat eigenlijk allemaal, helemaal... Uh, uh, ja. Zoals Online we, en zo, ja, En ja. die had er eigenlijk nog wel soort twijfels ook over in, weet je wel. Over van, ah, weet, niet, weet niet. Vertrouw me nou maar, weet je, mijn shit, weet je Ik wil het gewoon zo doen. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, lukte het en daar was mm hij -hmm. eigenlijk ook wel, uh, wel blij mee. Dus dat uh, was gewoon, gewoon, gewoon cool, weet je wel. Ja. eigenlijk, uh, we stapten er eigenlijk wel iets voor hij is. Iets van, nou, kijk hoe ver het komt, zonder kennende, weet je wel. <laughs> maar ja, we kennen elkaar al zo lang, weet je wel. Dus dat is, weet je maar. Ja, je, hoe het zo uit de verf kwam uiteindelijk... Ik het zelf, zelfs ik had iets van... damn, dat ik gewoon eigenlijk niet verwacht, weet nee. je wel. Omdat ik zeg... normaal nam ik het altijd op, op mijn telefoon... en zo rauw als mijn kan... en, weet je, en dit is gewoon... Ja, wel een beetje die opposite, weet je. Ja. En dit is ook ja. gewoon eigenlijk ook gewoon een soort van rebirth. Of of Wat ik al zei, weet je eigenlijk... Uh, ja, weet je. Natuurlijk heb ik op een gegeven moment... gewoon een beetje doodgebloed. Maar ja, weet je. Het is dus gewoon een rebirth en... Uh, ja, weet je, ik pak gewoon weer lekker verder weet je, met, dit, met dit project. Gewoon. Ja. En, uh, ja, weet je kijkt wel wat er uh, wat, wat, wat komt ook. Ja. Weet je, ik sta open voor alles. Ik ja. uh, ben al benadroken door, door het muzikanten die me ook wel wilde helpen weet je, om het uh, echt op poten te zetten en zo. Dus dat is gewoon super cool. Kunnen we in de, de toekomst op je nieuwe platen uh, meer samenwerkingen verwachten van ja, andere ja, uh, muzikanten ook? Ja? Ja, ja, wie weet. Kijk, ja. ik ben sowieso ik iemand die als je gewoon in mijn band zou zitten of in mijn project weet je, dan heb je ook gewoon full rights weet. Ja, ik, ook om mee te schrijven. Ja. Dat is met Stefan ook. We stuurde hem de tabs en de songs. Ja. En nou, hij zo Nou, dit is het. Mm -hmm. En uh, doe het, weet je wel. En ja, uh, ja je hoort zelf wel, uh, want hij speelt ook. heb heb ook een jaatzin en allemaal die, die andere hebben. Black Mirror. Ja. goed wat hij die, wat die gewoon deed. En ik wist, wist ook wat hij kan weet je, dus ik had zoiets, ja, die moet gewoon goed komen. Hè. Ja. Wat ik zeg, uh, we hebben elkaar geen eens gezien. Je ja. moet eigenlijk nog steeds een keer afspreken voor een fotoshoot, <laughs> promoten, ja. of zo, weet ah, ik je had wel. toevallig laatst nog een biertje met hem gedronken ah, uh, bij wel. de Offspring, ja, dan was hij ook wat dus, grappig uh, ja, ja dus, je, dat is wel ja. grappig ja, Gewoon ja. chillen gasten weet je ja, wel. en dan ik zeg, weet je, wat ik ook gewoon bent wel even voor gewoon chill mm -hmm. je bedoelt niet meer met ja. mensen die zich uh, elke avond helemaal de teringen zuipen en blaffen nee. en snuiven en vervolgens nee. uh, niks van bakken nee. weet je Moet wel de... professioneel zijn ja. toch uh, weet je, ja weet je ik kan niet zo van die half bakken shit, half weet je bakken shit nee. Nee. Nee. hoe probeer je jezelf te onderscheiden van de rest van de black metal dus, heb ja. je iets eigens in de muziek gestopt nou, ik weet niet, kijk, ja, weet je, ja, ik, weet je, het is gewoon, ik doe gewoon mijn eigen ding, je weet het, wel, ik je. Ik heb met Harpers ja. Keithers deed het ook, en uh, ja, weet je, op een gegeven moment ook, uh, weet je, het is hij meer overblijft met een soort fantasie, weet je? Mm -hmm. Op een gegeven moment, ik kwam op een gegeven moment in mijn leven leer ik gewoon echt, bijvoorbeeld, die Mayhem -um gasten kennen. Ja. Weet je, op een denk ik op pauw denk, oh, die gasten zijn vet evil, dit dat, mm -hmm. weet je? maar backstage. Er gebeurt geen anotering moeder. Een beetje de moe... nee. telefoon, niks. We zijn al aan het chillen, ja. Geen gekke geit. Nee. Ja, met je, we zijn nee. lachen, weet je nog Een beetje uh -huh. space we en shit, we smoken daar ook. We hebben space cake ik ook een keer meegenomen. Uh, niet iedereen van gegeten tot na de show. We zijn altijd wel lachen, maar we zijn altijd gewoon mensen, weet je. Want die brengen gewoon kinderen naar school. En die leven niet in een kasteel of in een berg. Zeker niet. Die ook geen padden, weet je. Altaar in de huiskamer. Nee, ja. nee, helemaal <laughs> niet. Ja, het weet ik, mensen vinden het misschien cool om te horen, maar het is wel de waarheid. Ja. dankjewel. Right. So, uh, Iets heel anders. Ja. Heel anders. Nee, heel anders, heel anders. Ja, we zijn uh, variabel in het programma. Zeker. Daar is ook... uh, TikTokker kinderlokker. Ja, leuk. Leuk, Dat is heel wat anders. <laughs> ja. uh, kom je erbij. Ja, Megma Ja, kom je erbij. Ja, zeker Kom je erbij, ja. Je komt zoiets een keer tegen. Ze speelden op uh, Barog Open Air. Ja. Nederlandse band, geloof ik, hè? Nederlandse benten. ja. Ja, nou, tof. Dus. Niet op uh, het festival te horen, denk ik. Nee, die komen nee, niet, niet op December de, Darkness. Nee, toch niet? Nee, nee, nee. <laughs> nee We zijn uh, het uh, klaar met December Darkness. Dus, oké, okay. uh, de tribute is geweest. Alright. We hebben een aantal mensen gedraaid. Oké. Okay. En uh, Rector Mechta is daar niet één van. Nee, nee. oké. Okay. Maar uh, wie wel, weet ooit. Uh, vanavond. Ja. met hominicide hoorde je Hij gaat toch iets verder, maar die moet je zelf maar even op zijn leven verder luisteren. Ja, want wij ja. hebben hier nog steeds Sander Pietersen. Ja. Dus ik daar go. gaat de aandacht meer naar uit natuurlijk. En we hebben, en ja, we komen een beetje. Ik, dus ik heb nood. een beetje te lange nummers uitgezocht. Ja, nou ja, kan gebeuren. boeien. We ja, gaan nou, nog even nou, verder over, de, over je EP. Ja, ja. Uh, het design hebben we het nog niet over gehad. Nee, uh, ja, wat zeggen dat uh, de bandlogo heb ik, heb ik laten maken. Vreemd deed dat ook. ook dat eigenlijk allemaal, ik deed eigenlijk alles zelf. Weet je. Nu ga ik gewoon hulp zoeken. eigenlijk. Dus ik heb mijn goede oude vriendin Daphne de Heij gevraagd om een beetje mijn bandlogo te designen. Zij deed ook altijd die Artwork FQA. FUA toen de tijd, natuurlijk. En nou ja, weet je, ook al zetten we niet meer samen in een band. We zijn altijd gewoon vrienden. Het is altijd gewoon cool, weet je. Dus dat is gewoon altijd uh, positief. Een uh, foto heb ik zelf gemaakt dat ik in Noorwegen was in een Giersta. Gjersta, ja. ik oh. uh, op een dat dus een studio, waar de gitarist van Acturis dus een studio heeft. En daar heb ik ook uiteraard Acturis mee en mijn albums opgenomen en zo. En uh, we waren daar, hebben dus een uh, festival... Speelde toen Tyrus en Abyssic. En dan nog zoiets van die Noorse. Dus dat was wel cool. En ook met die gasten gezeten daar al. En daar pakte ik eigenlijk ook een beetje de gitaar weer op eigenlijk. Dat was gewoon een beetje die eerste. Dat, dat, dat intro-riffje van. Ik uh, was in de Battlefield. The... Nee, nee, nee, nee. Weet je wel, dat dat rifje. Die heb ik eigenlijk daar een beetje al geschreven. Dat was ik een beetje aan het pingelen. Weet je wel. Dus ja. dat was uh, weet ik, ook weer een beetje waar ik de gitaar op pakte. Ja. Dus ja, weet je. Ja, plus, het is gewoon ja, prachtig. Al die vibe daar al. En dat inspireerde me toen de tijd ook al echt hoor. Ja, ik zeggen, toen FVU1, de, was toch even meer mijn prioriteit. Dat is al ja. een paar jaar geleden, toch? fu 1 heb ik officieel... Nee, de, dat je die foto hebt ja, gemaakt. Ja, ja zeker. Maar toen, maar toen schreef ik ook een beetje nummers voor FVU1. Maar ja. Ja, weet je, dat was eigenlijk altijd te black metal voor FVU1. Dus daar kon ik eigenlijk nooit meer mee. Dus, dus dat bleef nee. altijd maar een beetje liggen. Ja, toen, toen ik FVU1 stopte... Ja, toen is ik, fuck it, ik heb al die riffs nog. Ja. Ik, ik ga nu gewoon mijn eigen black metal uh, ja. ding doen. ja, dat ken ik gewoon. En ik weet dat ik het kan, weet ja. je wel. En, uh, dus ja, zo is eigenlijk een beetje dat EP'tje ook gewoon ontstaan. gewoon Met ja. de riffs die ik had. Ja. Was een beetje bij elkaar. Weet je, gewoon wat uh, geprobeerd eigenlijk. Uh, ja ik zeggen, er zijn wel andere pros. En we het altijd deed. Ja. Maar ja, wat ik zeg, dit is gewoon veel beter. Kijk, wat ik al zeg, het is gewoon een pre-productie gemaakt. Dat ik een beetje idee van wat ik wou. Daarna mm -hmm. nou, ja, heb ik het al wat verteld. En toen naar Rens gestuurd. Nou ja, de rest is eigenlijk gewoon historie. Ja. En je bent natuurlijk flink volgetatoeëerd. Ja. Komt er nog een uh, Mirkoes Kogor? Uh... Dat is ja. eigenlijk... Ja, nee, ja, ja grappig dat ik het vroeg. Uh, ja. Ja, ja, dat is eigenlijk wel uh, de bedoeling. Want zeg maar, uh, ik heb uh, natuurlijk tattoos van alle bands. Ja, waar daarom. Ik heb een fua natuurlijk. Dat mag deze zeker niet ontbreken. Nee, absoluut. Ja. En uh, ja, weet je, een Mirkoes natuurlijk ja. natuurlijk. Nou, ja, ik heb natuurlijk wel meer band tattoos Maar uh, ja, weet je ik vind het gewoon cool. Hè. Het is ja. toch je eigen dingen, je creatie. Ja, weet je, ja. En uh, dat is voor mij gewoon persoonlijk gewoon wel heel... Uh, ja, ik wil het echt wel... Het is gewoon cool. Gaat ja. ook. je hebt nog plekken in ieder geval. Ja, zeker. Nou, kijk zeker, zeker, zeker. Om mij geen, geen centen <laughs> <laughs> Nou, wie weet met uh, de verkoop van. Uh, ja, ja, wie ja. weet. Nou, maar weet je, soms, ik Ik het is een beetje met ah, Rijk, rijk, geld maken. Weet je wel, ah, fuck die shit. Je ja. ja, hoeft het gewoon leuk om het uit te breken. De je, ja maar me over die Ja, ik heb 40.000 streams op Spotify. Ja. ja, weet je, leuk dat je 20 euro verdiend hebt. Ja. Wel, uh, dat schiet niet op. Nee. Nee. Ga thuis, Spotify? Huh? Sta je Spotify Ja, sta je Spotify op al ja? ja. ook. Ja, ja, ja. Oké, okay. okay. allemaal luisteren. Yes, yes. Ja. Het is het ja. dus, om juist. de tape... Ja, waar kunnen ze de tape kopen? dan heb je tenminste gewoon echt iets weet Waar kunnen ze de tape kopen? Bij Zwaardgevecht. Mm -hmm. Gevecht. Ja, zwaardgevecht. ja zwaardgevecht is het label waar ik dit gereleased heb. Want ik dacht van, ja, weet ik, ik word ook gewoon via een label. Ja, tuurlijk. Ja, en ik wist natuurlijk dat zwaardgevecht Gevecht Nederlandse black metal. Dus ik had zo'n één nummer gestuurd en met zo'n berichtje. Oh, ja, wil je misschien, weten? Want mm -hmm. dat is natuurlijk ook een beetje, ja, niet onzeker, maar ja, ik, het is, toch wel iets persoons dus wat je toch wegstuurt ja. weet je wel. Nou, die waren ook echt super enthousiast. Ja. Weet je, en ja, ik goed. dacht, wow, nice, weet je ja. wel. En uh, ja, zo is het eigenlijk, ja, het was eigenlijk best wel Ja, ging eigenlijk best wel makkelijk uh, aan, er geen aan de ene kant. in ieder geval. Nee. Ja, weet je, dat was ook een beetje gewoon uh, simpel punk rock attitude houding, weet je wel. Ja. we wel, gewoon goed opgenomen, en, maar... Ja, ik weet niet, dat ging gewoon zo over. natuurlijk. Weet je ook, omdat ik al Rens al jaren ken. Heb je ook niet die spanning dat je met de studio zo'n producer zit? Uh -huh. Weet je is toch anders? Ja, precies. Met hem zit het gewoon goed, weet je? En dat was ja. gewoon echt heel nice. Dat is leuker van zo'n een klein label. Ja, ja, maar ook gewoon, weet je ook Gewoon met Ja, maar ook om het op te nemen, uh -huh. ook weet je, gewoon in een vertrouwde setting. Uh -huh. Weet je wel, ik zeg niet uh, dat mensen weet je, een beetje meekijken of die een heel ander idee hebben. Want we uh -huh. waren het gewoon mijn rips ja. Dit is het, weet je wel, dit gaan we gewoon uh, wat mee doen. Kijk. Dat was gewoon echt vet cool. Weet ik, en toch. ik was ook geen eens op van plan om het zelf in te gaan zingen. Ik heb het uiteindelijk toch maar gedaan. Nog nee. maar wel. Ja, weet je wel. <laughs> ja, ik, ik zat eerst voor een bandje dat heet Stilte. Zou ik wat gaan inzingen. Maar ik kreeg het er gewoon niet uit. Ik had het gewoon niet meer. Ik dacht, oh, ik kan nooit meer black metal zingen, weet je wel. <laughs> Ja, En op een gegeven moment toch in de studio, de songs waren klaar, moest nog ingezongen worden. Jij ja, kon geen zanger. En ik dacht: Ah, fuck it, weet je, doe het gewoon zelf. Dan zal ik weer een beetje gaan oefenen. Nou, vervolgens heb ik het gewoon. Uh, maar is het is toch gezongen? helemaal jouw ding geworden. Ja, ja, dat ja. is dan wel. Uh, dus uh, dat was wel ja. heel cool. Ja. Nice. Um, we hebben nog een paar te eraan. Ja. Dit is ook weer even wat anders: uh, Death Hammer met Stiginlust. lust. <tied> Je the Death Hammer en daarna Cenotaphe, de Franse band. Niet, niet te verwarren met de Engels band. Tap. dit is. Yeah, is Cenotaphe. Taphe. Huh. Uh. la poire the... de Barathe. Bakke. Ja, probeer me? So ja, Pendustok. Ja, <laughs> Pendustoatoire. stock. Fransen. Kijk, nu Baguette. Hm? We hebben een concert. Yes. Agenda. Right. The Play It Loud Concertagenda. Waar kunnen we allemaal nog naartoe? Nou, uh, dat is uh, 26 november. Perturbator, de Franse koning van de donkere synthwave... komt naar Nijmegen door een roosje. Uh, de pionier van het eerste uur... weet elke zaal en festival plat te wassen met de zware retro ethische sound... aangevuld met postpunk, zware ritmes en vette guitar -riffs. Mee als support komt Kalen, Mil Mikla en Ghost. Tickets kosten 32 euro. De deur open om 7 uur en de aanvang is om half 8. En diezelfde avond kun je ook nog naar... de Amerikaanse nu-metal en industrial band Spineshank... Want die vieren het 25-jarige jubileum van het album The Hate of Callousness en komt daarmee voor twee shows naar Nederland... waarvan één in Bibelot in Dordrecht. Als co-headliner komt rapcore-formatie Planet Earth mee... waarvan ook hun doorbraakalbum Broke 25 jaar geleden uitkwam. De avond wordt geopend door de Britse horrorrockers South of Salem. De tickets voor die avond kosten 27,50 euro. Inclusief service de deuren open om 7 uur. De aanvang is om half acht. En de dag daarna kun je ook dus dezelfde band zien... in de Burgerweeshuis in Deventer. Daar kosten de tickets 27 euro en openen de deuren om 6 uur. Is geïsoleerd dus en om uh, 7 uur is de aanvang. Azecrum, Churzen en Hellevaarder, we hadden het er eerder al over... die treden op in de hal 25 in Alkmaar. En de tickets daar kosten 8,66 euro of eigenlijk 6,66 euro... maar je betaalt er nog 2 euro's via overeen. De deur opent die dag om 7 uur en de aanvang is om half 8. Als je zin hebt, is een lekker potje black metal van zwaardgevecht. Info tijdschema kun je vinden op www.hal25.nl. En 29 november, dan, kun je, dan keert Metal Before Christmas terug. Naar de delen in Emmerkompaskum. Het festival is geen normaal kerstfeest. Het staat garant voor een dag vol pure metal-energie... waarin internationale klasse wordt gecombineerd... met sterke Nederlandse vertegenwoordiging. Met Carnivore AD, Disquiet, Sad Whisperings, Hammerhai en nog vele andere. Tickets kosten 23,50 euro als je daarheen wilt. Het is wel even een de reis. Deuren open om twee uur s middags. En hardcore en punkfest Pet Jacket Fest 2025... keert ook weer terug voor de tweede editie. Unitas, Sint, uh, Helaas Ga in Friesland, daar speelt het zich af. En bent band zijn Bloodsucker, Crime Dog, Thrive, Grumble, Cornered. En het X kost je maar 10 eurotjes in de voorverkoop... en aan de deur 12,50 euro. Een de deur openen middags om 4 uur. En door elementen van melodieuze death metal, klassieke symfonieën... en Slavische traditionele muziek te integreren... heeft de Zuid-Franse band... Even nemer, een geluid ontwikkeld dat mogelijk een hele nieuwe generatie metalartiesten zal beïnvloeden. Op zondag 30 november hoor je het live in de patronaat. Als support komen Vella Lore en Dark Oath mee. Tickets kosten in patronaat 23,50 euro. Deur open om 7 uur en de aanvang is om half acht. Ook Hemelbestormer, daar kun je op de dertigste heen. Die maakt indus, eh, instrumentale post-metal in de hoek van Amendra en Russian Circles. Maar dan met een eigen twist. Deze zomer brengt Pelagic Records een vierde album, The Radiant Veal, uit. En doet Hemelbestormer een select aantal NL-shows. Waaronder 30 november dus in de Bibelot. En neem, nemen ze mee, ontaard... En een Gavrun. En dat uh, kost jou 17 euro's, inclusief 2 euro's servicekosten. Uh, de deur open om 7 uur en de aanvang is om half 8. En dat was de conceptagenda voor deze week. Ja. Zit er wat interessants voor je bij? Ga dat Zeker. zien. Ja. Ja, en, oh, jij vrijdag, gaat er naartoe, hè? Ja, vrijdag, man. Ja, Helle Vader en uh, nog twee andere bands, inderdaad. Achtergram, ja. hoorde ik. Ja, en uh, nog eentje waarvan ik van waar de naam niet weet Maar uh, ja, het is een leuk feestje. Weet, ja, weet je, het is natuurlijk van het label waar ik nou, ja, mijn EP heb gereleased. Mm -hmm. ja. Dus ja, weet je, dat wil ik sowieso wel gewoon even wat voorbij zijn. Even... Ja. Uh, dat snap ik. Ja, ja. Leuk, man. Ja, dat is ook lekker in de buurt, dus dat is ook wel mooi. Dat is waar. Het is niet uh, twee uur rijden. Nee. Nou. Eh, we hebben nog twee nummertjes staan, Eigenlijk ja. vier, maar. Ja, hebben we geen tijd meer voor? We, meer voor. Nee. we willen nog meer Mercury's draaien natuurlijk. Als ja, laatste. Absoluut. Maar we beginnen met. Uh, ont, ont, on, ontskapt. Ontskapt. Ik hoop dat ik de goede geselecteerd heb, want je hebt het nummertje verkeerd genoteerd. Uh, maar nummertje 9 moet het zijn, als het goed is. Ach, ja, ik hou een beetje scherp uh, blijven dan. Ja, hè? precies. In ieder wel old and hideous moet het zijn. Ja, ik denk dat dat de mis. Ik hoop het. Het is in ieder geval het ene laatste nummer op het album, en dat klopt wel. Dus ja. moet goed zijn. Joep, jo. komt die. Ja, we zijn alweer. We live. Ja, uh. ja, nog even het laatste nummer we hebben nog uh, één nummer van yeah. Amerikas Coker te gaan. echoes yeah. on the battlefield. Yeah. Uh. Vertel, vertel. Ja, vertel. dit nummer gaat gewoon, nou ja, wat ik al zei, dit nummer, m'n album, me nou ja, album, EP, met me toe, nou ja, drie thema's. Mm. En ja, dit was natuurlijk eigenlijk gewoon Warblood en uh, Chaos eigenlijk. Ik, uh, ja we zeg, ik wil gauw gewoon van, van, van like, een breedte schrijven. En uh, ja, nee. toevallig uh, een nummer over war. En nou ja, over de, de battlefields, weet de echo's die nog nagalmen, natuurlijk naar de strijd die gevochten is. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon puur, man. We hebben anders dan Clinic Door. In ja, precies. Ja. Of een uh, Emperor's Wrath, ja. weet je wel. of andere uh, gekke gekken. Ik vind het wel leuk, leuk variabel, uh, ja. Ja. zeker. Maar hebben we hebben nu de EP helemaal gedraaid eigenlijk, hè? Ja. Op dat uh, introotje dan. Ja, en bedankt. Ja. ja, graag gedaan. Ja. Ja. De, ja, de, de, eerste, de eerste vorige keer. En nu ja. twee nummers inderdaad. En nu twee nummers. Dus ja, heel even. Ja. Ja. Ja, nice, man. Nou ja, heel veel succes. Graag gedaan, Sander. Ja. Fijn dat je er weer was ja, nou, vanavond. En iedereen ook onwijs bedankt weer voor het luisteren. Ja. Het uh, was weer uh, een fijn Volgende keer gaan we weer proberen een stormfront. We ja. hebben niks met de nazi dingen te maken. Nee. Zo heet die band gewoon. Het is gewoon de naam van de band. ja uh, ga dat dus... Uh, ja. Ja, check it out. Reageren, check ja. it out, inderdaad. Ja. En bestel die uh, Mirko Skoger op zwaartevrij. Zeker doen. Dat ja. yes, ja. yes, yes. is echt een goede EP. Ja, En check Zeker uit, het out. We natuurlijk RTV Retal uh, Metal uh, Café ook ja, in. Al, al onze collega's. Uh, De Razende Roland. Ook dat. En ja, ze en, uh, zijn gelimiteerd, dus uh, wees er snel bij. Ja. Want yes. ze gaan, uh, gaan hard. Gaan ja, hard. Als het warme nou, we broodje weggegeven vandaag. Ja, ik heb er alleen. Ik heb hem echt besteld. We gaan ja. hem, ik mocht niet meedoen met, met uh, uh, nee. bellen. Oh. Dat is een beetje raar als ik in de ja, studio zit ja. en naar de studio bel. Ja. We gaan afsluiten, want anders ja. kunnen we niet meer helemaal draaien. Bedankt voor het oh ja. luisteren, iedereen. Ja. En uh, wel thuis. Fijne yo. avond. Het lekker. Yes. En tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi.